Zeer. Episoden uit het leven van een vrouwelijke arts, door Dick Walda. Regie ad Leupler. Eerste aflevering. Het was een denderend astma cardiale. Die man was meer dood dan levend. Status, Statusfoetsie. Binnen. Ja, begrijp je dat nou? Lacht de status nog op de poli. Nou ja, van dat soort zaken heb ik doodmoe van. Dat wil ik nooit meer meemaken. Oké. Okay. Ik bel je nog. Zo, en wie hebben we daar? Bent u dokter De Lange? En jij bent? Olga Bremer. Klopt. Ga zitten. Ga zitten. Je zult het met mij moeten doen, ja. Ah, Olga Bremer. Vanaf heden is het dus Bremer en ik ben de lange. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Ik ben jouw opleider, meisje. Al een kalflederen dokterstas van 300 gulden gekocht? Moet dat dan? Ach, nee, natuurlijk niet. Ga maar naar zo'n hengelsportzaak en koop daar zo'n doos. 25 gulden. Gaat ook alles in. Uh, ik bied je geen koffie aan, want die heb ik niet. Nou, vertel maar eens, wat stel je je voor? Uh, ik weet het niet. Dat is niet zo best. Maar het is een gemene vraag eigenlijk. Zo ben ik, een beetje valse streken. Ik wil graag een... Dat willen ze allemaal. Je gebruikt bij galsteenkoliek geen... Geen? Nou, noem eens op. Nee... Geen buscopan, onder geen voorwaarden. In eerste instantie morfine en atropine, maar geen buscopan. Nee. Zo kunnen we nog wel een hele ochtend doorgaan. Doe maar even een greep. Mag ik iets vragen? U moet. Hoe meer, hoe beter. Hoe, hoe functioneer ik hier in ziekenhuis Oost? Ik bedoel, werk ik ook zelfstandig? Ja, natuurlijk. We donderen je gelijk het diepe in. Er zijn een paar dingen waar je tegen moet kunnen... Dat verpleegsters en verplegers een tijdje de kat bij je uit de boom kijken... dat patiënten je zuster noemen... en vooral, en dat is het allerbelangrijkste... je moet tegen iedereen op kunnen die hier al een tijdje rondloopt. Het ja, is nogal wat. Nog, je hebt hier aardige, chagrijnige, vakkundige, arrogante en oververmoeide collega's. En bij wie huil ik uit? Dat is er niet bij. Nou ja, bij mij bijvoorbeeld. Ik heb brede schouders hoor. Maar goed, veel gekletst... De Ronde, een collega, wijs je de weg. De Ronde, ik heb Bremer hier. Kun je even komen? Oké. Okay. Ben jij familie van... De beroemde uh... chirurg Bremer, nee. Hmm. Ja, ik heb vroeger met hem in Rotterdam gewerkt. Fantastische vent. Mijn je ouders? Mijn vader heeft lange tijd een zaak in uurwerk gehad. En uh, heeft de zaak opgedoekt. Maar hij werkt zo af en toe voor collega's. En mijn moeder staat een paar dagen per week in een winkel. Mm -hmm. Een verdere familie? Ik heb nog een broer. Die zit in de handel. Beetje buitenbeentje, hè, Bremer? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Hoor je hoe die de ronde klopt? Het is beleefd. Ik kan het hem niet afleren. Waarschijnlijk veel te goed opgevoed. Binnen de ronde. Oh, succes, Bremer. Ik meen het. En laat je door niemand hier in de tang nemen, hè? anders hou je het geen veertien dagen uit in ziekenhuishoofd. Dag. Gerard, de ronde. Olga Bremer. Laat jij haar de boel een beetje zien, de ronde, en breng haar naar de afdeling. Hoop handjes geven vandaag, Bremer, en morgen maar echt beginnen. Nog vragen? Ja. Ja. Nou, gooi het eruit. Bent u zo of doet u maar alsof? Bent u zo of doet u maar alsof? Hm. Dat is een goeie. Dat heeft nog nooit iemand aan me durven vragen. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. En nou mijn kamer uit, want je hebt al veel te veel tijd van me geroofd. Nee, dat wordt je niet in dank afgenomen. Wat niet? Je vraag. Maar waarom niet? God hoort hem brommen. De lange, dat is een van de meest bekwame, maar moeilijkste collega's die ik ooit ben tegengekomen. Maar een beetje minder hoog van de toren blazen kan toch ook? Ja, je leert hem wel kennen. Maak je borst maar nat. Zou jij het infuus van mevrouw Van de Wiel willen veranderen? Ze heeft een toch hoog calcium gehaald in het bloed. We zien elkaar straks op B Goed. de nieuwe zuster? Nee. Ik ben Olga Bremer, een van de nieuwe zaalartsen hier. Wat een prachtig haar heb je, kind. Ja, vindt u. En mevrouw van der Wiel, ik ga even iets aan uw infuus doen. Het hm. is zo gebeurd. Maken jullie me nog zieker? <laughs> nee, dat is niet de bedoeling. Nou, ik lig hier al vijf weken en ze weten het nog niet. Maar we doen er echt van alles aan, hoor. Geloof jij het? Ik... Uh... Ik kijk even op uw status. Wat? Eh, uh, de lijst waar alles over uw persoon in staat. Ja, ze schrijven maar. En als maar veranderen. Ah, die zustertjes zijn lief voor. Geen kwaad woord over die kinderen. Maar ze hebben geen tijd van leven. Ik heb zulke koude handen. Voel eens. Ja. Kan je niet even wrijven? Jij hoort dat misschien niet. Hoezo? Nou, u als dokter zijn, de, ja, ik bedoel, kan ik dat eigenlijk wel vragen? U kan alles vragen. Ik word er zo moe van. Zal ik even wrijven? Ja, ja, misschien helpt het een beetje. Nou. En waar wordt u nou moe van? Nou, van dit hier. Lag ik eerst op een andere. Was wel leuk, aardige vrouwen. Een jong eigenwijs kind erbij. Maar ja, goed. Toen kwam ik dus hier... En toen lag zij van hiernaast, die lag hier al. Ja. Maar die is nou sinds gisteren naar huis. En nou ben ik hier zo alleen. En? Helpt het een beetje? Bloed moet stromen, hè? Alles wat stilstaat, gaat roesten. Ja. <laughs> ah, en ik zie ook steeds nieuwe. Nou, jij weer. Gisteren weer een donkere zuster. Ja, daar heb ik niks op tegen, hoor. Maar ik wil ze zo graag kennen, hè? U zult het voorlopig met me moeten doen, mevrouw van der Wiel. Nou, is goed hoor. Ik moet weer verder als u het goed vindt. Ik vind het niet goed, maar ik heb hier toch niks te zeggen. Ik kom straks nog wel even langs. Zeg, kind, horen. Dat haar nooit afknippen, hoor. Niet doen. Want je krijgt er later spijt van, eerlijk. Ik had het vroeger ook zo lang. En mijn man maar zuur, ik hou van een kort koppie. Eerlijk, waar? Dus... Als ze gaan zuren, dan steek je het gewoon op. Duidelijk? Duidelijk, ja. Goed zo. Dokter, dokter, dokter. Nou, mag ik u wat vragen, dokter? Ja. Dokter, ik, ik, heb, uh, ik heb u al de hele week hier rond zien schuilen met dokter De Lange. Dus nou dacht ik maar, ik vraag het aan haar. Ja, ik heb het ook al besproken met de zusters hier, maar... Ja, die zeggen dat het te ingewikkeld is. Mm, nou, en wat is uw probleem? Nou, weet u, nou ik hier toch lig voor die blinde darm, weet u wel, uh, wil ik zo graag gelijk in ene moeite door even van mijn hoofdpijn afgeholpen worden. Pijn hier. Mm. Maar uh, het moet wel worden behandeld met acupunctuur. Ah, uh, dat kan u toch wel even voor me regelen. Acupunctuur, meneer Te Pas, valt officieel nog steeds onder de alternatieve geneeswijze. Ja, maar moet u nou goed horen, dokter. Mijn zwagen, hè? Die, die had pijn. pijn. Hier ook. Hier. Nou, dokters aan het sleutelen, van alles met hem doen. Maar resultaat hoor maar. Is hij drie keer naar een Chinees geweest? Wegpijn. pijn. Fuji. Ja, Dan kunt u het beste ook naar die Chinees gaan, lijkt me. Ja, jawel, maar omdat ik hier nou toch zo nutteloos lig, dacht ik, ga gaan er een moeite door. Ja, maar in dit ziekenhuis wordt acupunctuur niet toegepast. Het ziekenfonds vergoedt het niet, nog niet tenminste. Jawel, maar ik barst ondertussen van de koppijn. En, en dan hebt u wel eens om een pijnstiller gevraagd? Ach, pijnstillers. Oh. Die, die pijnstillers, die helpen niet bij mij. Ik kan slikken wat ik wil, heerlijk. Ik zal blind worden als ik de waarheid niet spreek. Nou, ik, dokter, ik, ik, ik moet van die pijn af. Nou, u kunt dat toch wel bespreken. Bespreken kan altijd, maar ik leg u net uit dat we hier hebben. Acupunctuur... Kijk, een, een Chinees, hè. Een Chinees kost een hoop geld. Ja, en... dat begrijp ik wel. Nou, daar moet er toch wel een mouw aan te passen zijn. Of, of, of ken u geen acupunctuur? Ik? Nee, nee, op dat gebied ben ik onbekwaam. Zo, ja, wat ben je dan voor een dochter? Ik vertel u net dat in dit ziekenhuis... Jullie oh, luisteren niet eens. En nu bent u werkelijk onredelijk, meneer De Pas. Oh, oh nou, daar valt alweer mee. Je weet in elk geval hoe ik heet. Vindt u het goed dat we uw problemen in de staf bespreken? En Misschien kunnen we er op een of andere manier toch iets aan doen. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik wil alleen maar acupunctuur. Daar vertrouw ik op voor en, honderd uh, En hoe is het met de wondpijn, meneer De Pas? Nou ja... Ik mag niet klagen. Maar die zusters, hè? Die, die komen gewoon niet als je ze belt. kan wel een stuip krijgen. Nou, oh, Daar bent u nou nog net iets te oud voor, meneer De Pas. Ik, ik ga weer verder. Dokter, dokter, dokter. Je gooit het wel even in die staf, hè? Het is toch onzin dat ik hier geen acupunctuur kan krijgen. U lopen gewoon een ronde achter. Oké, okay, meneer De Pas. Dokter, dokter. Je, je hebt kringen onder je ogen, weet je dat? Ik zou wel een beetje oppassen als ik u was. Ach, een beetje laat naar bed gegaan gisteren. Ik had de avonddienst. Oh, ga. Dag, mam. Dag, kind. Je blijft natuurlijk eten, hè? Dat is tijden geleden. Je kan toch af en toe even bellen? Dat je nog leeft. Kindje, kindje. Hoe is het in het ziekenhuis? Oh, niet alles tegelijk. Ik word helemaal zenuwachtig. Jezus, heb ik nou wel genoeg vlees? Ja, want hij komt ook. Oh. Het is weer helemaal mis met Suze. Maar hij wil het niet weten. Ik praat er maar niet met hem over. Mam, ik blijf niet eten. Dus maak je geen zorgen over het vlees. En... Hoe uh, gaat het met Frank? Oh, oh. We zien elkaar niet zoveel meer. zoek nou, hè? Ik heb heerlijke ossenstaatsloop. Eén kopje dan. Ja, ik, ik moet namelijk direct weer door, want ik heb uh, nog iemand te bezoeken en daarna een lezing over Reuma. Fijn kind dat ik je weer eens zie. Vader is zeker boven? Ja. Heb jij die, uh, die, die dinges bij je, die meter? Je moet even naar hem luisteren. Of meten, of hoe dat gaat. Ja, hij heeft pijn op zijn borst. Volgens mij is zijn bloeddruk weer veel te hoog. Ja, hij plot het allemaal op. Omdat ze mij die winkel uit willen gooien. En dat van Hein en Suze. Susan... Hmm, ik ga direct wel even naar hem toe. Zeg, mam. Zou je me alsjeblieft geen kind meer willen noemen? Ik, ik, ik begrijp, ik, ik, ik weet dat je het heel lief bedoelt, maar ik, ik, ik ben nu 24. En, en in het ziekenhuis noemen ze me Bremer. Dus als jij nou kind zegt... Oh. Ja. Het is meer macht en gewoonte. Hmm. Ik begrijp het wel. Maar ik heet ook Olga hoor. Nou, nou, nou goed. Ik zal het proberen, ja. Je hebt wel gelijk. Bremer? Maar waarom noemen ze je godsnaam bij je achternaam? Ja. ja. Nou, sommigen noemen me wel bij mijn voornaam. Maar de oudere collega's noemen me bij voorkeur Bremer. Ik, uh, ik ga even papa opzoeken. We zo weer terug. En meet hem op, hè. Mm -hmm. Ik maak hem ongerust. Dag, pap. Hé. Hey. Dag, Olga, liever. Huh. Dat is een verrassing. Ik had je helemaal niet horen binnenkomen. Ja. Vind je het gek met al die tikken. <coughs> Wat zeg je? Vind je het gek met al die tikkende klokken? Kijk eens, zeg, hoe vind je die Fries? Kijk eens, dat is een juweltje. Mm. Ja, maar hij stottert een beetje. Ja. Heb je je tijd niet gezien? Hoe gaat het? Red je het een beetje in het ziekenhuis? Zo druk. En er komt zoveel tegelijk op je af. Ik kom nergens aan toe, privé. Alleen maar aan mijn werk. Eet je wel warm? Oh, eten doe prima. Zelfs te veel. Ik heb de laatste tijd weer van die vreedbuien. Als ik naar huis rijd, dan ga ik van die vieze patat en frikandellen halen. Terwijl ik in de kantine een uur daarvoor nog een smakelijk scholletje heb gegeten. En uh, hoe is het met de liefde? Dat kan ik beter aan jou vragen. Je bloost ervan. Ik kom helemaal niet aan de liefde toe. En jij? Ja, schat. Ik ben te oud voor die vrouw, ik... Ik bedoel voor Mieke. Tja. Tja. Je zou er toch eens met moeder over moeten praten. Ik moet namelijk van haar je bloeddruk meten. Ja, die is prima. Hm. En die pijn in is... je <coughs> Wat? Ik zeg die pijn in je borst. Weet je wat het is? Ik, ik, ik heb zo'n intens medelijden met die vrouw, hè? die Mieke. Hm. Hm. En ze geniet zo van alle kleine attenties. Dat mens was werkelijk helemaal in de puinpoeien geramd door dat beest, die, die, die man van En nou begint ze langzaam maar zeker een klein beetje terug in de wereld te komen. Kan ze niet in het uh, blijf van mijn lijf huis blijven dan? Nee, dat was overvol. En ik heb wat kunnen regelen met meneer De Haan. is oh, een aardig fletje met een douche. Praat erover met moeder. Praat erover met moeder. Ze zal het niet begrijpen, Holger. Ja, we hebben niks met elkaar. Ik bedoel, uh, vrijen of zo. Het is meer troosten, hè. Net een geslagen hond. Eh, uh, meten? Ah, ben je gek, meid. Oh. En dan, dan, dan verder heb ik zorgen om die broer van je. Ja, maar laten we het daar maar niet over hebben. Weet je wat? Ik zeg, moeder, dat je bloeddruk prima is. Ja, ja. ja zeg dat maar. Net ja. heerlijk onder de douche geweest. En geprobeerd mijn ruzie met de hoofdverpleegster van 5B te vergeten. Ik ben ongeschikt voor dit soort afmattende vechtpartijen. Wat te doen, haar negeren, of opnieuw gaan blazen. Wat het ergste, het moeilijkste van alles is, het voortdurend omschakelen en al die mensen waarmee je te maken hebt. Ik bewonder de artsen die dat voor elkaar krijgen. Een handigheidje, zegt de lange. Ik leer het nooit. Het stinkt in huis naar rot ontfruit. fruit. Ik kan niks vinden, ik heb me gek gezocht. Ik ben hondsmoe. Het is twee uur en toch wil ik nog wat schrijven. Een rustige nacht. Ik heb een glas wijn met vrouwtje gedronken. Een zeer lieve verpleegster die me afgezien van Gerard goed wegwijs heeft gemaakt. Ik maak me zorgen om mevrouw Van Riet. Is verkeerd, zegt de Lange. Ik leer hem nu een beetje beter kennen, zo langzamerhand. Heel gecompliceerde, maar boeiende man. <laughs> Voor het eerst, ik voelde me blozen, durfde ik tegen moeder te zeggen dat ze me niet langer kind moet noemen. Ik, ik weet dat ik haar heb gekwetst, maar het kon niet langer, vond ik. Net toen ik weg wilde gaan, kwam Hein binnen. Dronken natuurlijk. Begon me uit te voeteren. Oude verhaal. Kapsonesmeid wil ons niet meer kennen nu ze bij die dure dokters hoort. Onsmakelijk hoor, al die agressie. Als meneer eens nuchter is, zal ik hem een keer meenemen, een stukje wandelen. En hem de waarheid zeggen. Ik was nu te moe en te geëmotioneerd door het verhaal van vader. Mijn lieverd. Maar hij heeft het moeilijk met zijn twee vrouwen. Toppunt van vervreemding, vind ik. Had ik nooit van hem gedacht. Nog zes weken voor ik ga verhuizen. Ik, ik weet nog niet hoe het moet. Ik zal dit kleine huisje missen, het straatje. Miss Frank. Missen... Ga nu naar bed. Dokter Bremer. Dokter Bremer. Waarom ga je nou al weg? Pardon? Je zou hem om te beginnen kunnen inlichten hoe het nu precies met meneer Kramer staat. Wij uh, tutoieëren elkaar nog niet, dacht ik. Ik ken u helemaal niet. Ik ben Kees Coronaar en werk hier al vier jaar als ziekenboeder. U komt op zalen en neemt ineens contact met mij op over meneer Kramer. Ik ben nog niet in de gelegenheid om een diagnose te stellen. Volgens mij heeft hij een flinke tumor in zijn buik. We zijn nog niet begonnen met het onderzoek. Meneer Kramer is pas vanmorgen binnengekomen. Waarom heeft er nog niemand naar hem omgekeken? Zo behandel je je hond nog niet. Ja, maar moet iedereen ons horen? Ik heb geen geheimen. En je kunt verdomme toch wel luisteren alleen iemand uit de praktijk. Als u zo begint, loop ik meteen verder. Ik heb er recht op om te weten waarom er nog niemand bij hem is geweest. Hij is doos bang. Zeg Kees, dat kun je niet maken. Meneer Kramer is net op zaal. Ik ben hier in gesprek met dokter Bremer en jij houdt je er buiten. Zo gaan we hier in Oost niet met onze patiënten om. En dat mag best worden gezegd. U bent volstrekt onredelijk. Die man ligt daar dood te gaan, verdomme. Zie je dat niet, trut? Je gaat te ver, Kees. Ben je verontschuldiging aan. Nou, u kunt nu beter weggaan. U maakt het u zelf steeds moeilijker. Het is met al die nieuwe hetzelfde. Denken allemaal de wijsheid en pacht te hebben. Moet ik je echt wegjagen? Grof worden. We komen elkaar nog wel een keer tegen, dokter. Vast wel. Dag, hoor. Zo. Dat was dus Kees Korenaar. Is, uh, is die meneer altijd zo strontvervelend, vrouwtje? Die hm. thee? Hm. Ik heb net gezet. Sinds het weekend zo. Zijn vriend is weggelopen. Van de ene dag op de andere. Nou, ze nou met hem geen landbieden te bezijden. Ik heb hem nog nooit zo meegemaakt. Er stond een tril op mijn benen. Ik merkte het. Ik vind dat je het heel goed doet. Heb je me bezig gezien dan? Ja. Vorige week met dokter De Lange. En, nou, vanmiddag op onze zaal. Heel goed. Dank je. Had ik wel nodig jouw complimentje naar die kukkelhaan op de gang. Ja, hij is altijd een hele zachte rustige jongen geweest. Ik heb hem in die vier jaar nog nooit doorgeschreven. Hij zal zich afschuwelijk voelen. Maar hij moet ergens heen met zijn agressie. Neemt hij jou maar. Ja. Bedankt voor de thee. Ik moet weer verder. Meet mijn bloeddruk eens even, collega. Uh, controleert u het uh, regelmatig? Is nodig, ja. Mm. 150, 110. Weer foute boel. Ja. Goed, bedankt, Bremer. Ik moet er wat op vinden. Wat dacht u van een middagje vissen? Ik weet nog wel leukere dingen. Zie je die foto van die berg? Daar heb ik beklommen toen ik dertig was. Voordat ik zestig ben, wil ik er nog één keer bovenop. Dat is zo'n uitdaging, hè? Wat zijn jouw hobby's, Bremer? Ik ben ze bijna vergeten. Uh, ik heb paard gereden... en een tijd lang elke morgen gezwommen... En, uh, en ik wandel graag. Oh, wandelen vind ik zoiets fijns. Iets heel anders. Je wilde volgende week twee dagen verlof. Ja, ik moet verhuizen. Moet je maar uitstellen. Uitstellen? Ik heb de verhuizer al besteld. Ik heb momenteel twee zieken en Lanza gaat met vakantie. Ik kun je hier eenvoudig niet missen. Je draait voortreffelijk, is je dat? Meent u dat nou? Ja hoor, ik hoor alleen maar goede berichten. Je gaat je hier nog onmisbaar maken. Ah, nee, nee, nee, nee, nee, ik bedoel natuurlijk van die verhuizing. Ja, ik zie er tegenop als een berg, maar... Ja, ik doe mijn best, maar drie artsen minder kan eenvoudig niet. Twee is het maximum. Ik kan moeilijk tegen al zeggen, je vakantie gaat niet door. Je belt die verhuizers toch gewoon af? Alles was al in kan en kruiken. Echt waar. Ik doe mijn best, zeg ik. Misschien kan ik iets versieren of is een van de twee weer terug. Ik ga bellen. U hoort het vrijdag. Oké, okay, Bremer? Ja, de lange. Ik leef al drie weken tussen de kartonnen dozen. Brand is erg. Ja, brand is beslist erger, ja. Maar ik vertrouw erop dat u goed uw best doet. Fijn dat je er weer bent, Bremer. Kun je meteen patiënt verschoor overnemen. Zijn vrouw wacht op 2B. Hoe was de verhuizing? Ik heb nog niks uitgepakt. Mijn ben zo weggehold. Je tijd was om. Ja, helaas. Maar in twee dagen red ik het niet. Al zo goed in de spulletjes, meisje? Veel boeken, hè? Als ben je bent ingericht, mag ik dan eens komen kijken? Op één voorwaarde. Oh, kom op. Dat u me in mijn huis geen bremer noemt. Goed hoor. Um, patiënt Verschoor, hier is de status... Hij is een niet-curabele patiënt die bij ons een palliatieve behandeling krijgt... waardoor een missie optreedt. Verschoor komt uit Alkmaar. Hij is daar met ruzie weggegaan. man is zeer opstandig. Terecht, denk ik. Daar hebben we het niet over. Jij gaat naar meneer Verschoor. En naar mevrouw Verschoor. Doe je best. Ik zal niet meevallen. Ik donder je meteen in de diepe. Dat heb ik je vooruit gezegd toen je hier binnenkwam. Verder nog iets? Nee. Hm. Ja, ja, toch... Weet je dat je al erg populair bent hier in Oost? Oh, is me niet bekend, nee. En er is alleen een klacht ingediend door een zekere... Even kijken, hoe heet die man? De korenaar? Ja, de korenaar. Onheuse behandeling. Daar hebben we het nog wel over. Oké. Okay. Ik heb je volgende week op het rooster een vrije dag gegeven. Kun je wat aan je boeken doen? Bedankt, De lang hè? Je leert het al, Bremer. Mag ik hier ook, hè, dokter? Natuurlijk, mevrouw Verschoor. Hij is zo opstandig, hè? In Alkmaar heeft hij de grootste huipel gemaakt. Ja. U en ik hebben makkelijk praten. Maar hij verzet zich tegen van alles. Ze zeggen wel dat je van alles op wat de kanker krijgt. Kan dat, dokter? Er wordt hard gewerkt om achter de oorzaak te komen, mevrouw Verschoor. En er zijn zoveel factoren hè, die meespelen. Ik denk dat het ergste nog is dat we niet weten waar we aan toe zijn. Hij heeft drie weken het moerman die hij heeft gedaan. Toen moest ik de hele boer weer van hem wegdonder. We gaan uw man maandag opnieuw onderzoeken. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen dat hij waarschijnlijk niet te genezen is. Maar we kunnen wel de symptomen van de ziekte verlichten. Dus hij gaat niet dood, ja. nou, We hebben goede hoop dat hij nog jaren mee kan, omdat hij er zo vroeg bij was. Fijn om te horen. Het komt er eigenlijk op neer dat we de oorzaken niet of nog niet kunnen wegnemen. Maar door de medicijnen die we hem geven is er een hele tijd mee te leven. Ik kan het gewoon niet geloven, dokter. Want hij wil ook niet naar het Antoni tussen al die andere kankerpatiënten. Ja, maar ze kunnen uw man daar voortreffelijk behandelen. Ze zijn daar nog beter op de ziekte ingesteld dan wij hier. We moeten het daar later nog maar eens over hebben, mevrouw Verschoor. Oh ja. Ja. Moet ik even van zucht... Hij is allemaal zenuw, Mag ik hem dat toch zeggen, wat u nou uitlegt? Ja, maar, maar laten we het stapje voor stapje doen. Maakt u hem niet al te optimistisch. Ik zal ook met hem praten, straks. En uh, uh, Ja, ik, ik wou het ook nog even hebben over zijn uh, zijn mannelijkheid. Uh, daar praat hij zo moeilijk over. ja. Ja, dat staat hier op de status. Nee, nee, ik bedoel niet dat hij er zo moeilijk over praat, maar dat hij prostatitis heeft. Daar leidt hij feestelijk onder. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Maar, ehm uh, misschien... U weet hoe ze zijn. Misschien wil hij er liever met een mannelijke dokter over praten. Ik hoop dat ik u niet beledig, maar hij is zo bleu in die dingen. Begrijpt u? Nou, wij bespreken sowieso alles van uw man in de staf. En morgenochtend gaat de internist Dokter De Lange de zaalronde doen. En dan ben ik bij. En dan zien we gauw genoeg of hij er met mij of zonder mij over wil praten. Het is goed dat u het nog even zegt. U bent dus gewaarschuwd. Ja. Heeft u nog een minuutje? Ja, natuurlijk. Volgende week, dan is mijn man jarig. Oh, moet hij eigenlijk een dagje naar huis, hè? Kan dat? Ja, dat weet ik niet. Als het even mee zit, dan noemen we het. Hoe oud wordt uw man? spreken we ook. Ja, begrijpt u mevrouw Verschoor, ik weet nog te weinig van uw man af om daar zomaar iets over te kunnen zeggen. Ik uh, ben vandaag weer begonnen. Had u vakantie? Nee, nee. Ik ben verhuisd. Oh, waar? Dan raak je zo van in de war. Dus um, <laughs> ik hoor het nog. U kunt mij altijd bellen, als u wat vragen wilt. En niet dat ik er altijd ben hoor, maar dan, dan probeer ik u gewoon terug te bellen. Wat moet je nou zingen? Ja. Grijpt u, de kinderen die willen er wat feestelijks van maken, ja. Hij weet van niks, hoor. Als hij het hoort, dan zegt hij, het gaat niet door. Als je nou gaat zingen, lang zal hij leven. Zo makkelijk. Ja, ja. En oh, wat zijn we heden blij, gaat ook niet, hè? U, uh, u wil per se zingen? Dat is een vaste traditie, hè? ja. Wat denkt u van, um, er is er een jaar, hoera, hoera? Dat gaat nog, ja. Ja. Ik ga nu even naar uw man toe. Blijft u hier rustig uw sigaretje op roken? Ja, dank. Bremer, zeg, sinds wanneer heb jij geen voornaam meer? Frank, wat is er? Ik moet je spreken. Nee. Wanneer? Ik weet niet of ik daar zo'n zin in heb van. Het gaat om Gerrit. Is hij ziek? Nee, maar uh, kan ik je spreken of niet? Ik bel je terug. Ja, je kan toch wel zeggen wat er met Gerrit is? Ik ga met vakantie. En Gerrit gaat mee? Nee, nee dat is hem juist. Gerrit gaat niet mee. Moment. Het begint daar zijn ronde. Maar je blijft. Ja, ja, ik kom eraan. Uh, Frank, ik mm. moet nu afbreken. Ik bel jou. Vanavond naar Tine. Zeg, waarom naar Tine? Ik ga namelijk met Josephie naar Engeland... en daarom kan ah. Gerrit niet mee. Hij komt namelijk dat land niet in. Ik wil niet dat hij in een kennel gaat. Ik heb gezegd, ik bel je naar Tine. Zorg dat je thuis bent. Jammer. Maar... Zo, meneer is weer voorzien. En of ik er maar voor Gerrit wil zorgen. Ja, reken maar dat hij alle laadjes op... Oh, de ronde... De ronde begint om tien uur en geen minuut later, opnemen. Sorry, ik was even telefoneren. Mag ik de status van Verschoor? Alsjeblieft. Morgen, heren. Morgen. Dag, meneer Verschoor. Dag, dokter. Ik ben uw internist en dit zijn mijn collega's. Hoe gaan we? We gaan slecht, dokter. Ik word steeds magerder. Mijn ring valt gewoon van mijn vinger. Een beetje heibel gemaakt in Alkmaar. Een ja, beetje boel, ja. Smijterig diep? Ja, nooit geweest, dokter, maar ja. Toch? Dat gaat u hier niet doen, hè, met de pispot gooien. <laughs> Rustig blijven. Ik zal het proberen. Meneer Verschoen, dokter Bremer, heeft u al het een en ander verteld. Maandag gaan we u toch nog even door de molen halen. Er komt een uitgebreid onderzoek. We wilde nog iets vragen over uw verjaardag. Ja, ja. Ja, niet dat ik er iets om geef hoor, maar. Het gaat me meer om mijn vrouw en kinderen. Uh, maar kan ik misschien een dag naar huis? Wij denken van wel. Ik word vijftig, Abraham. Mm -hmm. Hoogtepunt. Ik hou even een slag om de arm en zal u uiterlijk op dinsdagmiddag vertellen of we door kan gaan. Oh, fijn, dokter. Even het gordijn licht. Mm. Hoe is het met de prostatitis? Ik uh, krijg nu pijnstillers voor die uh, prostatitis. Ja, ga eens even kijken. Uh, het is een beetje raar praatje, dokter, maar dat trekt treiterige, nare trekken in... Je uh, u niet, meneer ja. Verschoer. Dokter Bremer kan wel een stootje hebben. Ja, als het ware in mijn ballen dus. Is daar is is niet wat aan te doen? Ik bedoel, uh, is mijn hele uh, dinges, mijn seksuele beleven, is dat nou voorbij? Ik zeg het niet gauw, maar het kan ook psychisch zijn. Ja, maar ik voel het daar. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik ben toch een oude lul? Ja, excuseer mijn lompheid, mevrouw, maar, maar waarom krijg ik dat er nog bij? Is het hier pijnlijk? Ja, ja, ja daar is het pijnlijk, precies. Wie <hums> komt er vanaf? Werkelijk. Ja, natuurlijk. We gaan u behandelen met antibiotica en in korte tijd bent u weer het heertje. Hebt u dat, dokter Bremer? Uh, ja staat erop. Oh. Met Olga Bremer. U onmiddellijk naar 5C komen mevrouw van der Wiel is zeer benauwd. Ja, kom eraan. Mevrouw van der Wiel. Mevrouw van der Wiel, hier inademen en uitademen. Ben jij het, dokter? Ja, ja, ik ben het. Rustig maar, niet in paniek raken. Hier, in- en uit ik. Ja, zo gaat het beter. Langzaam beter. Zo. Nou geef ik u een klein prikje, daar voelt u bijna niks van. En dat helpt ook tegen de benauwdheid. Zo. Dan ga nu eens even op vader, hoor. Ik dacht ja, net dat ik... Ik doe het hoekje Ik knip u nog even, hè? Hier nog een. In, inademen. Ja, ja. Houd u dat zakje nog maar even voor uw mond. Zo. Nou nog even volhouden. Ja, het zakt. Ja. Het zakt, hoor. U was in paniek, hè? Ja. Ja, zoiets. Nog nooit eerder gehad? Nou, niet te veel praten. Even adem sparen. Ja, kind. Oh. Mevrouw van der Wiel, ik ga uw medicijnen iets wijzigen. U krijgt vanaf vanmiddag ook iets tegen de benauwdheid. Oh. Ga ik dood, dokter? Nee, hoor. We doen van alles om u overeind te houden, mevrouw van der Wiel. Oh. Nou, nou, ziet u wel. En nou zakt de benauwdheid een beetje. Ja, hoor. Ja, het zakt. Ik, ik wilde eerst geen zuster bellen, maar... ...maar ik dacht, ja... ja. U kunt beter één keer maar... te vaak bellen, mevrouw Van der Wiel. Ik ben heel blij met mijn huis. Mooi licht overal. Ik heb een hele brede vensterbank. Ik zou graag rustig over de bloemenmarkt wandelen... ...en alle tijd nemen om planten uit te zoeken. Ik kom er niet toe. Ik kom nergens toe, help. Ik hou dit nog geen maand vol. Mevrouw van der Wiel, mijn liefste patiënt, gaat achteruit. Ik ben onmachtig om er iets aan te veranderen. Doet me pijn. Ik heb veel steun aan de lange, die achter zijn zelfverzekerdheid, zijn arrogantie, een heel gevoelige man is, denk ik. Heeft een panzer, anders red je het niet. Oh, god, geef mij zo'n panzer. Maar dan alsjeblieft voor het einde van de week. Ik kom thuis nergens toe. Kijk tegen de dozen met boeken aan en heb geen energie om eraan te beginnen. Ik heb nog niet één keer gekookt. Zit hier nu tien dagen. Overal hangen lijstjes. Te doen en spoed te doen. Ze helpen niet de lijstjes. Nog één en naar de bed. Heel erg. Frank heeft opgebeld. Ik ben te moe om erover te schrijven. Waar heeft u die pijn, mevrouw van der Wiel? Ik, ik ben zo bang, dokter. Ja. Zegt u me eens even of u die pijn voelt hier? Ja, ja daar, daar om mijn hart heen, denk ik. Wanneer is dat nou afgelopen? Uw hart pompt niet meer zoals het hoort. En dat is ons probleem, daar gaan wij wat aan doen. U moet de moed niet opgeven. Ik zou wel eens een lekker potje willen janken. Maar dat moet u doen. En wie is er dan om met te troosten? U kunt altijd naar mij vragen. Ach, oh, kind. Ik zie toch hoe je vliegt en rent. Ik hoor me al zeggen, ja, zuster, waarschuw de dokteres even, want ik wil een potje janken. En uw man dan? Daar wil ik niet klein bij zijn. Weet u dat ik me daarvoor schaam? Het hoort niet in. Onze familie wordt niet gejankt. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Weet je eerlijk weten? ja. Dat was op 12 april 1975. Toen met Marije, heb ik u toch van verteld? Ja. Nou, toen heb ik openlijk staan te janken. Ja. En na die tijd niet één keer meer gehuild? Dan geloof je het maar niet. Oh. Wat ik wel altijd heb, is een dikke keel van de zenuwen. Misschien ben ik het wel verleerd. Huilen. U moet het echt eens proberen. Op commando gaat niks bij mij, kind. U bent vandaag gelukkig niet benauwd. En die pijn, daar gaan we ook iets aan doen. Ik moet je wat laten zien. Wat dan? Kom maar mee. <totstuk> jij die stoelen hier neergezet? Nee, die stonden er al. Uitzicht, hè? Oh. Kijk, daar heb je het meer. Oh, ja. En als het helder weer is, dan kun je daar de Noordzee zien liggen. Hier, ga ja, even zitten. Oh, ik, ik ben totaal ongeschikt voor slecht nieuwsgesprekken, Gerard. Ja, hoe kom je daar nou bij? Je doet het toch prima? Het gaat erom hoe ik het zelf ervaar. Daarom heb ik je even hierheen gebracht. Als ik het soms niet heb, dan zeg ik tegen mezelf, even de hoogte in. Er komen hier ook anderen? Nee, nooit iemand gezien. Ik, ik durf niet aan de rand. Nee, hoeft toch ook niet. Je blijft hier gewoon even zitten. En kijken. Bedankt. Waarvoor? Voor deze plek. Ik zag het aan je. Even de hoogte in. Met een dichtregel. Hm. Heel blij met de extra vrije dag die de lange me heeft gegeven. Als ik helemaal ben ingericht, dan moet hij iets komen drinken. En hij heeft zichzelf al uitgenodigd. De slaapkamer is gereed. Ja, toch maar een tweepersoonsbed neergezet. Keuken half klaar. Heb vandaag twaalf dozen uitgepakt. Ik wacht even met de boeken. Heb een plafond gewit, daarna geslapen tot nu toe. Drink een glas witte wijn. Ik raak in paniek bij de gedachte dat ik Frank weer ontmoet. Hij heeft gebeld. Gaat met zijn nieuwe minnares naar Engeland en of ik godsamme op Gerrit wil passen. Hij weet precies hoe die me moet kwetsen. Gistermiddag na het onderzoek van meneer Verschoor heb ik een... Flink potje zitten janken. Vrouwtje zeg mijn rode ogen, was heel lief. En Gerard nam me mee de hoogte in. Vluchtplek. Hoe moet het verder met dokter Bremer in godsnaam? Bent u dokter Bremer? Ja. Zou ik even met u kunnen praten, alstublieft. Over mijn vriendin. Uh, um, de, ik sta punt om naar huis te gaan. Bent u met de auto? Ja. Oh, mijn auto staat in de garage. Misschien bent u bereid om een lift te geven. Dan kunnen we onderweg even praten. Graag. Geen punt. Mijn auto staat op het tweede parkeerterrein. Oh ja. Ja, Dan steken we hier af. Dat gaat vlugger. Als je niet heel stilletjes vertrekt en dan kom je hier niet weg. Hoe laat is het nu? Over negen. En ik zou om zes uur worden afgelost. Goed. Uw vriendin? Ja. Ik maak me ongerust. Het is allemaal zo snel gegaan. Mm. U leeft samen, begrijp ik? Ja, al zes jaar. En plotseling. Het begon in haar ellebogen. En nu in haar knieën en vooral in de handen. En die pijn. Ah, Ruima is een onberekenbare ziekte. Overal wordt koortsachtig gezocht naar de oorzaak en een goed antwoord op de ziekte. Nou, we gaan het nu bij uw vriendin met goud proberen. Wanneer precies is ze opgenomen? Ze kreeg een acute, hevige pijnaanval plus hartkloppingen. Dat was vorige week dinsdag. Daarom is ze opgenomen. Hm. En weet u wat het ergste is? Zullen wij elkaar niet tutoyeren? <laughs> Prima, ja. Ze is violiste. Hm? En die paniek toen die hartkloppingen en die benauwdheid kwamen... Ja, ze zijn allemaal bijverschijnselen door de schok dat ze Ruima heeft. Soms verloopt het proces heel snel. Ze is als de dood zo bang dat ze niet meer kan spelen straks. Ze kan geen brief meer schrijven. Ze maakte gedichten. Het hele mooie vond ik zelf. Ja, maar die kun jij dan toch voor erop schrijven? Dat is ook zoiets. Ze is heel opstandig. Ik probeer van alles. Ze wil niet afhankelijk worden. Ja, het overvalt je. Hè? Iedereen denkt ruim maar. Ziekte voor oude mensen. Dat is het grote misverstand. Maar wat is het perspectief? Nou. De bloedbezinking is op het ogenblik behoorlijk hoog, 80. Dat betekent, dat betekent dat de ontstekingen zeer actief zijn. We gaan iets doen daaraan. Met goudinjecties. injecties. En we doen iets tegen de pijn, maar ik moet je eerlijk zeggen dat we de ruima zelf niet kunnen aanpakken. Oh, nog steeds rechtdoor. En dan bij het pleintje rechtsaf, dan zijn we er bijna. Het allerbelangrijkste is dat je er nu niet in de steek laat. Die ziekte vreet energie. Als je opstaat ben je al moe, bij wijze van spreken. Maar kan ze in de toekomst weer spelen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Geef er maar geen valse hoop. Ik heb een patiënt meegemaakt. De handen waren enorm gezwollen. Hm. En door de pijn erin kon ze bijna niets meer. Nou, die vrouw heeft er alles, werkelijk alles aan gedaan. Kuren met Max Tailleur, kuren in Roemenië, goudinjecties, niets hielp. En plotseling, want ze was toen al heel lang onder behandeling van een rheumatoloog... Toen belden ze me op. Dat ze weer schilderen. Ja, De, hier rechtsaf. Welk nummer? Elf. Kan ik je nog eens spreken? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Maar bel eerst even. Hè, en euh, liefst tussen vijf en zes. Heb je het nummer van Oost? Ja. Sterkte voor jullie allebei. En bel gerust. Ja. Bedankt. Dag. Hallo. Oh, nee! Dag, Olga. Oh, oh, moet je luisteren, Frank? Ik ben bek af. Boven staan nog 34 dozen die je uitgepakt worden. We moet morgens wat drinken. Ik heb nog niet gegeten. Nou, we gaan we wat eten? Ik ben een heel beschaft visstentje. Je vlakbij. Ik tracteer. Ik heb helemaal geen zin om door jou getrakteerd te worden. Gerrit zit in de auto. Hij wacht op jou. Hij wacht op jou, lul de behanger. <laughs> Ik vind dit van een vreemd. Ze moet dat hier allemaal op de stoep? Ik wil Gerrit niet zien! Ja. Nou, kom maar mee. ga naar boven. Zo zeg. Nou, nou, nou, nou, nou. Jij hebt dit hier mooi voor elkaar. Wat een ruimte. Ik kan Gerrit niet hebben, Frank. En ik vind het buitengewoon grof en harteloos om in je liefdes betrokken te worden. Grof en harteloos. Dat heb je vast uit een boek. Nou, even zakelijk, hè. Jij en ik hebben Gerrit samen gekocht.